Ze stond voor me, met al haar wilde charme. Wat was ze mooi. Ik wou nog weggaan, maar ze was al in mijn armen. Ik werd haar prooi. Het was zo donker in het straatje, toen ze met me wilde dansen. Dacht nog even, meid, ik haat je. Maar toen was het al te laat. Het waren bom. Die ik nooit vergeten kan Want ze was de vrouw waarbij ik mij weer voelde als een man Agatha Ik wil je vergeten Agatha Jij bent fataal, begeerlijk Er is een woord dat jij niet kent en dat is trouw Maar nu ik weg ben, denk ik steeds weer aan die uren van stil geluk. Maar bij jou kan toch zoiets niet langer duren dan gaat het stuk. Het is een wereld vol illusies die je elke man kunt geven. Maar het eindigt dan met ruzies en dan gaat hij ervan door. Maar ik kan je niet vergeten. Ook al is het dan te laat, want je was mijn koning daar bij die meiden in de straat, Agatha, ik wil je vergeten, Agatha. Hier even vertaal, heerlijk. Er is een woord dat jij niet kent en dat is trouw. Er is een woord dat jij niet kent en dat is trouw. Oh,